Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet een tijdelijke stop komen op de komst van buitenlandse studenten naar Nederland. Dat wil onderwijsminister Dijkgraaf, omdat het er nu te veel zijn en ze niet allemaal een huis kunnen vinden. Ook zorgt het voor een te hoge werkdruk bij docenten. De Tweede Kamer wilde eerder al dat universiteiten kappen met het reclame maken voor buitenlandse studenten. In Stijn in Limburg zijn twee terrorismeverdachten opgepakt. Het gaat om twee Syrische broers van 20 en 22. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Wat precies is nog niet helemaal duidelijk. Het huis van de broers is ook doorzocht, maar er zijn geen wapens of bommen gevonden. De gele koortsmug kan steeds beter tegen middelen waarvan hij juist dood zou moeten gaan. Denk je misschien, oké, okay, die mug komt hier toch niet voor. Nee, maar in de toekomst misschien wel vanwege de klimaatverandering. En daarom doen ze er op de Wageningen Universiteit al onderzoek naar. We houden dat zeker in de gaten, omdat het ook risico's voor, uh, voor ziekteoverdracht buiten de tropen kan, uh, kan, kan zijn. In warme landen zorgt de gele koortsmug jaarlijks voor 20.000 doden. Goed nieuws voor fans van de beroemde film The Holiday. Met onder andere Jude Law. Want deze kerst kun je het Pittoreske Huis huren, waarin die film is opgenomen. De film gaat over twee single vrouwen die van huis ruilen en allebei daarna verliefd worden op een lokale man. We switch houses, cars, everything. Bingo. I need you to answer this. Are there any men in your town? Ja, in een van die twee huizen, een klassieke cottage... in het Engelse Homsbury St. Mary is dus te boeken. Kan via Airbnb, kost je wel dik 300 euro voor een nachtje slapen. Krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, regenachtig en maximaal 9 graden. Morgen begint droog, maar later wordt het kletsnat en een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file op de A10 West bij Amsterdam richting Zaanstad... Er is een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. En de vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst. Met ZFM. Met men nu. Alternative FM.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 Mm, ik even vliegen er dan nog geen dingen door de kamer of wat dan Mogen ook? Nog niets. Niet ja, nou, <laughs> Toch wel? Als we, als we weer een, ergens een bestelling van hebben gekregen, dan ligt er wel een doos. Dan oh. Wel, ja. Nee, joh, nee, nee. Ja. Maar, niet naar elkaar hoor. Niet, nee, nee, nee, nee, nee. Maar het is wel, je hebt uh, de wrijving die je daardoor hebt. Omdat ja. je zo bij elkaar uh, zit en ook uh, zelf meer kritisch bent gaan kijken naar bepaalde dingen. Ja. Uh, ontstaat er wat meer wrijving, maar. Door vijving komt glans. Dat zei Max Polman ook precies. vorige maand. Die zei dan precies hetzelfde. Ja, Max zei ook exact hetzelfde. Nee, het ja, nee, Max. Ja, nee, hij zegt het is een cliché, maar is heel, hij zegt het klopt wel. Het klopt wel. Maar ik ben ook niet bang om er dan wat van te zeggen. Nee. Nee. nee. nee. Uh, maar je bent niet een type die op de, met de vuist op tafel slaat uh, zo van. Dat doe, dat doe je niet. Nee, dat doet deel. Nee, dat, nee, doe doe dat doet deel. Oké. Okay. is <laughs> goed. Uh, jullie hebben toch ook best wel een uh, interessant jaar achter de rug. Met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 Ik vind dat ja. heel ja, lastig. We hebben er ja. nu een, een nieuwe mooie naam ervoor. Ja, we hebben het een naam gebitzaal te vallen. Ja. Ja, ja, ja, vertel. Wat de is de het de dan? Tripoptronica. Tripoptronica.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 voor mij, want uh, ik hou wel van dit soort uh, muziek. Overigens, moet ik moet er nog eventjes iets bij zeggen. Um, op de avond van de albumrelease is er altijd iemand die uit Nieuwegein komt. Die gaat heel veel muziek optreden. Oh vredes. ja, Nick. Ja, Nick Nicky. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, is uh, vanavond ergens uh, in Ede gesignaleerd bij Roos Meijer en Sophia Dracht. Had hij een paar palaatjes ik zeg. Nou, ik heb weer Low Edict Sound uh, Low in, uh, in de studio. Ja. Oh, doe ze maar de groeten. Dus nou. bij deze. De groeten van Nick. Dankjewel, Niek. Ja, ja, dus, uh, ja. Van mij kan je elke avond een optreden, volgens mij. Ja, uh, ja. ja. je loopt alles af. Uh, uh, het, het, is een, uh, het zit ook in jullie naam. Low Edict. Ja. Edict. Hij is een muziek. Liefhebber. Um,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 We hebben nog twee shows. En we hebben, we hebben en we nog twee, show, we hebben nog twee ja, shows. In, in, in ja. Utrecht. Ja. Uh, op 8 januari in Tivoli-Vredenburg. Sluiten wij de Rabo Open Winter Stage af. Zo. En uh, was het 19e? 19 Zondag 29. Toch? Nee. 19, was dat nou? Oh.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 Net dat ze met muziek bezig was. Ja. En, maar dat past, past het wel, vond ik op die avond. Zeker. Maar ja. ze begon natuurlijk heel erg anders. Ja. We hebben een keer toen, in, toen wij nog met z'n tweeën waren in Utrecht gespeeld. Zo in de open lucht toen op het jaarbeursterrein. Mm -hmm. Ik weet niet meer hoe dat heette daar, heette daar. Maar toen trad zij dus op met die uh, Harlem Big Band of zo ja. waar zij in zat. Ja. En toen hebben ze nog een beetje meelopen. Improviseren ook volgens mij een paar van die mensen. Was wel leuk.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 dachten we, nou, misschien kunnen we Elvira wel vragen, want dat past uiteindelijk toch best wel. En ze ja. is, en het is een, het komt uit Haarlem, dus je houdt het, zeg maar, je geeft een andere ja. lokale ja. ja. En het leuke is, ja. wij delen nu sinds twee weken een studio met Elvira. Ah. Ja. Dus, uh, uh, maar goed, uh, ik zit er nog steeds met smart op de EP te wachten, maar uh, het komt maar niet af, heb dat ik het idee. Aan, hard aan het werk, volgens ja. mij. Ja.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 Ach, een drama. Dat een drama, jongen. Ja, echt hè? In het nieuwe jaar komen jullie elkaar vaak genoeg tegen. Ik mag hopen van wel, ja. Dus wij dachten, we waren in de stad vandaag en we moesten een kerstcadeautje voor je doen. Dus het pakt maar uit. Nou, de camera's staan erop, Mike. Dus niks blijft ongemerkt. Hebben heb jullie dit een beetje gepast gehouden? Of? Ja, zeker. zeker, zeker. Nee, het, nee, het is niet zo. N... Nee, ik, ken je, ik ken je het niet. Uh... Het is wel heel groot dan. Ja, dat weet het niet. Uh, er wordt maar iets, de omge... oh, de de iets overgeritst, uh, ja. denk ik. De ja. Ja. Maar we zien het nog steeds niet. Oh, ja. oh. Weet je dat ik hem zelf bijna had gekocht? Serieus?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 Ik, ik vind het fantastisch. Ja, ja, nog steeds. Ik ja. hou er gewoon van. Ja, ik, ik vind, en Takkie. Ik, ik weet niet, ik heb ah. echt een liefde voor Takkie gehad. Hij hangt ook al heel trouw altijd aan mijn autosleutel. Dus nu ja. kan die ook voor Nou. Ah. Ja. <laughs> dus, dus, dus die krijgt wel een eerplaats, neem ik aan. Zeker, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Nee, deze gaat shine deze kerst. Ja. <laughs> Goed, dit is even gewoon het intermetsen uh, met het cadeau. Wat hier uitgereikt is in dit programma. Um, Taki krijgt een ereplaats. plaats. Um, nou ja, we hebben eigenlijk bijna alles wel al een beetje zo besproken, dacht ik, uh, dacht ik zo. Uh, um, zien we jou ook nog weer ergens opduiken op een avond uh, bij de Rob Angeda? Want dat, dat nou, me, nou ja, misschien met licht. Ja, maar. Oh, oh, ja, ho, ho, ho, ho, ho. Ho, ho, even. Ho, ho, ho, ho. Tessa, Tessa heeft natuurlijk de ja. eigen e-clazet. Ja, oh. En die is geselecteerd voor de, de volgende. Ben je niet. Dus je wij gaan... In februari. Je gaat er gewoon... Ja, ik ga je mee. gaat het me gewoon meedoen. We gaan me eraan wagen, ja. Oké, okay, dus, uh, dus we komen jou uh, dan uh, gewoon ook echt uh, tegen.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 Light our lamps, spare some oil, terrible man. Can you teach us? Al fijne dagen en een voor.